6 uur. Het NOS-Journaal. Renate Evers. Huiseigenaren hebben dit jaar fors meer afgelost op hun hypotheekschuld dan vorig jaar. Dat blijkt uit een rondgang langs de vier grootste hypotheekverstrekkers. Vooral mensen die een hogere hypotheek hebben dan de waarde van hun huis, lossen meer af. Zo komt het hypotheekbedrag meer in verhouding tot de waarde van de woning en neemt de kans op een restschuld bij verkoop af. En er is nog een reden om af te lossen, zegt deze huiseigenaar. Je kan sparen tegenwoordig, wat krijg je dan? Anderhalf of twee procent? Aflossen met mijn rente is 4,5 4,7 zoiets. Dus dan is aflossen, levert je meer geld op dan sparen. Bij de Rabobank, die marktleider is onder de hypotheekverstrekkers, kwamen tot eind oktober 60 meer aflossingen binnen dan in heel 2012. De verwachting is dat het percentage nog stijgt, omdat in november en december mensen vaak extra aflossen op hun hypotheek. Aluminiumsmelter Aldel in Delfzeil is failliet. Ruim 500 mensen raken hun baan kwijt. En daarnaast vallen bij toeleverende bedrijven nog eens 300 ontslagen. Het bedrijf is er de afgelopen weken niet in geslaagd... om financiers te vinden voor een tekort van zo'n 24 miljoen euro. Burgemeester Groot van Delfzeil zei bij RTV Noord... dat hij verbaasd is over het faillissement omdat we um, juist door de inzet van de provincie en van het Rijk een overbrugging uh, hadden geregeld tot half uh, februari. Um, ja, en dat dat dan nu alweer fout, fout gaat, dat daar, uh, daar, ja, daar we met verbazingen voorbij is in kennis genomen. Minister Kamp schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het faillissement grote gevolgen heeft voor de regio. Zwitserland heeft een visum verleend aan Michael Goddarkowski. De onlangs vrijgelaten Rus had daartoe een verzoek ingediend. Het visum geldt voor drie maanden. Goddarkowski kan ermee door Zwitserland en de 26 Schengenlanden reizen. Daartoe behoren de meeste landen van de Europese Unie, maar bijvoorbeeld niet Groot-Brittannië. Goddarkowski wilde graag naar Zwitserland omdat zijn zoons erg naar school gaan. Ook heeft hij daar veel zakelijke contacten. Libanese militairen hebben oorlogsvliegtuigen uit Syrië onder vuur genomen toen die het luchtruim van Libanon schonden. Het zou voor het eerst zijn dat Libanon Syrische vliegtuigen heeft beschoten. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De Syrische toestellen zouden een paar raketten hebben afgevuurd op Doelen in de grensstreek. Het Libanese leger had tot nu toe nog niet gereageerd op beschietingen vanuit Syrië om niet in de crisis van dit land te worden meegesleept. President Bach van het Internationaal Olympisch Comité heeft gezegd dat hij erop rekent dat de Spelen in Sochi veilig verlopen. Hij reageert daarmee op de aanslagen van gisteren en vandaag in de Russische stad Volgograd, Daarbij kwamen 31 mensen om het leven. Bach heeft zijn medeleven betuigd aan president Poetin over deze volgens hem laffe en achterbakse aanslagen. Door de aanslagen is de angst toegenomen dat er een golf van geweld komt... in de aanloop naar de Olympische Spelen. NOC-NSF-directeur Dielissen denkt dat die angst niet nodig is. Nee, we maken geen twijfel. Nee, nee, ik ga ervan uit. Uh, en nogmaals, onze indicaties hebben natuurlijk ook wel dat de veiligheidsmaatregelen... zo zijn zich dat, uh, dat we daar uh, veilig onze medailles kunnen gaan halen... en mooie prestaties kunnen beleven. De Amerikaanse geheime dienst NSC onderschept pakketjes met IT-apparatuur om die van afluisterapparatuur te voorzien. Dat blijkt uit gelekte stukken die zijn gepubliceerd in het Duitse weekblad Der Spiegel. De pakketjes gaan niet direct van de fabrikant naar de klant, maar gaan eerst naar een geheime werkplaats van de NSC. Het is niet duidelijk hoe vaak de inlichtingendienst van deze methode gebruik maakt om doelwitten af te luisteren. Het weer. Aan de kust staat een harde tot stormachtige windkracht 7 tot 8... met op de wadden soms zware windstoten. Verder valt er soms regen of motregen. Komende nacht wordt het droog met minima rond 4 graden. Oudejaarsdag begint droog met geregeld zon en het wordt 6 tot 8 graden. In de namiddag en avond gaat het weer regenen.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 There's no shirt like no shirt onder je overhemd. Nu 3 plus 1 gratis op noshirt.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Bert van Sloten en Robert Meder. Een extra lange radio 1 journaal. Extra lang radio 1 journaal. Dat duurt tot 8 uur vanavond. In verband met het schaatsen natuurlijk. Het uh, Olympisch kwalificatieternooi de laatste dag in Heerenveen. De 5 kilometer vrouwen. Sebastiaan Timmerman. Daar hebben we een uh, mooie rit gezien van Carlijn Achtereekte. Die uh, is ploeggenoot van Anouk van der Weijden. Rijdt voor het project 2018. Uh, zij rijdt een persoonlijk record. En ook sneller dan Marije Joling. 7.02.87. En ik dacht even toen ze de laatste ronde inging. En een rondetijd zag van 34-2. Oeh meisje. Dat ga je misschien nog wel weggeven in de laatste ronde. Maar dat deed ze niet. Ze herpakte zich... 33-9 als slotronde gaf daarmee wel een halve seconde nog toe op Joling. Maar ze hield stand en ze bleef Joling dus uiteindelijk nipt, nipt, nipt voor. Maar het is genoeg. 7-0-2, 87 om 7-0-3, 19. Dat was de eindtijd eerder van Marije Joling. De tegenstander van de klein achterreekte, Pien Kulstra, kwam niet verder dan de vijfde tijd. En kan dus ook al een streep zetten door deelname aan de Spelen. En achterreekte mag, mag echt gaan hopen hoor met deze tijd. Want 7-0-2, 87 is een sterke tijd. We hoorden haar de, de straks nog even zeggen tegen Steven Dalebout dat ze nogal onzeker was. Nou, hoeft ze echt niet te zijn hoor, met die 6, 57, 98. Dat zou me echt enorm verbazen. Acht ritten dus tweede, als we het wel gaan zien. Want nu gaat de baan verzorgd worden. We hebben vier ritten in mijn schat. 7, 0, 2, En Marije Joling met 703,19 19. Mag nog hopen, maar ja, er komen er nog zes. Riks Meijer tegen Linda de Vries. Anouk van der Weijden tegen Karin Kleibeuker. En in de laatste rit Yvonne. Nauta tegen Antoinette de Jong. Inzet dus na de 657-98 van Maar vooral de 7:02,87 87 van Carlijn Achterheeten. die daarmee tweede staat. Hebben we tijd voor het nieuws. Huiseigenaren zijn dit jaar fors meer gaan aflossen op hun hypotheekschuld dan vorig jaar. Blijkt allemaal uit een rondgang bij de grote banken. Eva Wiesing van de economie-redactie heeft die rondgang uh, gedaan. Eva, waarom zijn we eigenlijk meer gaan aflossen? Nou, er komt verschillende redenen, maar het is voornamelijk ook de rentestand. Op spaargeld krijg je op dit moment 1,5 procent. En heel veel mensen zitten met een vaste hypotheek op 4, 5 procent. Dan is de soms snel gemaakt als je het geld kunt missen. Ben je een dief van je eigen portemonnee als je het niet doet? Dat zou je kunnen zeggen, maar je moet het geld wel kunnen missen natuurlijk. Want anders heb je geen buffer meer. Als je het in een hypotheek stopt, zit het natuurlijk ook daar weer vast. Maar uh, er zijn ook andere redenen, horen wij van mensen. Ik sprak vandaag een man en die zei van ja, ik vertrouw het gewoon niet meer. Ik heb al die crisissen meegemaakt. Ik heb geld verloren bij iSafe. Ik, ik vind het vervelend, dus ik wil van die hele hoge schuld af. Ik wil dat mijn huis niet onder water staat, zoals dat heet. Dat het een hogere schuld heeft dan dat het huis waard is. En daarom is die flink aan het aflossen begonnen. En niet alleen Rabobank, de grootste hypotheek, verstrekken bij alle banken? Ja, bij alle vier de grote banken waar we het gevraagd hebben. Allemaal niet zo spectaculair als bij de Rabobank, want die had 60% meer de eerste 10 maanden van dit jaar. Ze hebben het al niet allemaal up-to-date, maar ING verwacht over het hele jaar wel uit te komen op een derde meer aflossingen. Net als ABN AMRO en SNS zit op iets van 20% meer aflossingen. Niet spectaculair, maar wel uh, flink. Je moet wel een kanttekening. Het is in vergelijking met de aflossingen extra aflossingen van vorig jaar. En uh, de meeste mensen lossen niet extra af op de hypotheek omdat ze gewoon het geld niet over hebben. Hè? Nee, dus dat is wel. Precies, dat is de kanttekening ja. die erbij gemaakt ja. moet worden. Uh, heeft het er ook mee te maken dat de regels om af te lossen soepeler zijn geworden? Dat is niet helemaal duidelijk. Nou, niet alle banken hebben die uh, cijfers tot, tot en met december. Die regels zijn natuurlijk van de laatste twee maanden twee, drie maanden. Uh, ABN AMRO zegt dat er 300, dat is de enige bank... die dat ook echt daadwerkelijk uitgezocht heeft... dat er 300 mensen extra hebben afgelost boetevrij. Want die bank geeft de mensen de mogelijkheid... als hun huis onder water staat, om dan extra af te lossen. 300 mensen, dat is niet heel erg veel. Uh, het speelt wel mee, zeggen de banken. SNS zegt dat ook. Maar het is niet de doorslaggevende reden. Je moet wel het geld over hebben. Ja. Is dat eigenlijk nou goed voor, uh, voor ons land? Voor de BV Nederland, voor de economie? dat we extra aflossen? Nou, aan de ene kant wel, want we zitten met een gigantische hypotheekschuld in Nederland. Private schuld hè, van 645 miljard euro. Nou, alles wat eraf gaat, dat is natuurlijk uh, goed. Uh, aan de andere kant, uh, ja, wat je aflost, dat kun je niet uitgeven in de economie. Je kan geen meubels kopen, geen auto's kopen. Dat hebben we ook weer nodig. En dat hebben we ook weer nodig. Dus uh, twee kanten. Ja, precies. Dus goed en niet goed. Mooi Hollands verhaal. Meer te lezen op nos.nl. Ja. en vanavond in het Achterhuisjurnaal. Dankjewel Eva. Eva Wiesing was dat. Na de zelfmoordaanslagen in de Russische stad Volgograd ging in Rusland de beschuldigende, beschuldigende vinger al snel richting de Noord-Caucasus naar de moslim-extremisten daar. De afgelopen jaren hebben ze herhaaldelijk aanslagen gepleegd in Rusland. Iemand die al jaren de ontwikkelingen op de Noord-Caucasus volgt is Egbert Wesseling van IKV Pax Christi. En Pax Christi, meneer Wesseling goedenavond inmiddels. Goedenavond. Um, hoe groot is inderdaad de kans want we weten natuurlijk nog weinig dat de daders ze inderdaad uit de Noord-Caucasus komen? Die is heel groot. Het ziet ernaar uit dat tenminste een van de aanslagen... door een zelfmoordterrorist is gepleegd. En de enige andere verklaring is dat het om misdaad zou kunnen gaan... en over het algemeen plegen die geen zelfmoord. Mm. U zegt de kans is groot omdat er weinig anderen zijn die u inschaalt om dit te gaan doen? Ja, en het zomaar vermoorden van tientallen burgers op een, in een bus... ...en willekeurige mensen, dat, ja, dat is ook of het toch geen misdadige zaken. En het is eerder gebeurd. We hebben zo'n anderhalf dozijn zelfmoord aanslagen de afgelopen vijftien jaar... ...vanuit noord kaukazische islamistische groepen gepleegd zien worden. En dit past in, in dat patroon. Um, je hoort het wel, het woord Noord-Kaukasus. Uh, over welk gebied heb je het dan eigenlijk? Uh, dat is eigenlijk alles wat um, uh, tussen de Kaspische Zee en de Zwarte Zee ligt. Hè? Het gebied boven Georgië en Azerbeidzjan. Uh, daar, daar ligt een groot uh, Kaukasusgebergte. De Noordelijke Kaukasus die, is die het hele, hele gebied daarboven. Maar het is meer dan alleen de Tsjetsjenen? Ja. Er wonen er wonen tientallen tientallen volkeren, maar uh, in Dachestaan, de de republiek ten oosten van Tsjetsjenië, waar uh, waar eigenlijk het geweld het ergste is, daar worden alleen al een kleine dertig talen gesproken. Wat willen ze eigenlijk? Waarom doen ze dit? De, deze mensen zijn echt een beetje losgezongen van de samenleving. Ze zijn uh, de, ja de regeringen in die landen die die zijn die kunnen straffeloos misdaden plegen. Er is zeer grote armoede. Uh, het morele failliet van de, van, de, van de Russische overheid... is in deze Noordelijke Caucasus uh, groter dan waar dan ook. En um, ja, in een poging toch om een soort van uh, ja, een alternatief... een soort puur, uh, puur islamitisch leven op te richten... wordt er gestreefd naar een kalifaat. En dat, is, dat zijn natuurlijk maar weinig mensen... die dat echt een interessant idee vinden. Ze hebben natuurlijk de bevolking als zodanig ook heel weinig te bieden. Um, het zijn jihadisten die, uh, die paradijs op aarde willen scheppen en daarvoor uh, helaas moorden. Ja, Bert had het net al even over uh, Tsjechenië. De krijgsheer Omarov, uh, uh, Tsjechen... Die, die, ja. die, die, uh, die riep zijn aanhangers op om, zoals hij het zegt, maximaal geweld te gebruiken. Ja. Omdat hij gewoon niet wil dat de Olympische Winterspelen een succes gaan worden voor president Poetin. Um, is, is hij de leider? Nee, daar is heel veel propaganda bij. Hè. Die, die Doko Umarov uh, die, uh, die, die gebruikt graag grote woorden en die, die doet graag net alsof hij uh, daar al die jihadisten in, in de hand heeft. Maar dat is niet waar. Er zijn uh, vele tientallen groepen die eigenlijk nauwelijks gecoördineerd uh, van elkaar werken. Nee. Uh, wat, wat, er zijn wel een paar verontrustende ontwikkelingen nu. Hè. Er zijn er waarschijnlijk honderden nu in Syrië. Uh, actief, uh, mensen uit de noordelijke Caucasus, dus uh, van daaruit zou je, uh, is het toch vrees dat er internationale en, en lokale wat sterkere netwerken zouden kunnen gaan ontstaan maar Doko Umarif was is zeker niet de baas maar er wordt wel naar hem geluisterd ja maar als je zegt van het is nauwelijks gecoördineerd binnen 24 uur twee aanslagen dat lijkt me behoorlijk gecoördineerd ja, die twee aanslagen lijken wel gecoördineerd, maar je moet moet bedenken dat in de in de noordelijke Caucasus... in dit jaar alleen al uh, zo'n 500 mensen zijn omgekomen met uh, met, met gevechten tussen jihadisten en. Uh, en, en politie en leger. He, dus aan, aan weerszijden ongeveer evenveel. Dus er, is, er zijn dagelijks uh, uh, vrijwel aanslagen en geweldsincidenten. En daarvan wordt maar een heel klein gedeelte... door Rudoko Umarov uh, uh, gecontroleerd. En voor deze aanslag, zoals we nu hebben gehad... het enige wat je nodig hebt, zijn natuurlijk twee mensen... die, die het willen doen. Die, die, moet, die moet je wat dynamiet meegeven... en een ontstekingsmechanisme en, en een treinkaartje... respectievelijk een, een, een bus... Uh, Tickets en dan, dan kan het gebeuren. Ja. Tot slot, um, u zei net, die Umarov uh, die uh, Tsjechische krijgt... hier moeten we eigenlijk niet al te serieus nemen... want veel aanhangers heeft u wellicht niet. Um, toch is er een enorme uh, angst voor aanslagen... tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi. Is ja. die angst terecht, denkt u? Uh, ik hoop van niet. Ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Je weet het nooit, hè, of er niet iemand doorheen kan glippen. Maar uh, de, de maatregelen gaan heel ver. Er zijn zo'n 2000 vierkante kilometer rondom Sochi... waar, uh, als het aan de Russische overheden ligt... echt niemand uh, rond kan lopen of, of rijden zonder dat hij staat geregistreerd... Uh, de netwerken van deze jihadisten die zijn natuurlijk heel erg naar binnen gericht. Dat is natuurlijk een heel gevaarlijke uh, bezigheid. En ze hebben heel weinig netwerken meer buiten hun eigen dorpen en steden. Dus vrienden in Sochi zullen ze niet hebben. En de potentiële vrienden die ze zouden kunnen hebben, die zitten waarschijnlijk al lang onder Russische raden. Ik vermoed ook dat de Russische overheid al toch ook diep geïnfiltreerd is in heel veel van dit soort groeperingen. En er zal eindeloos worden gecontroleerd. Er zal een enorme hoeveelheid uh, politie zijn. Iedereen wordt voortdurend gefouilleerd. Uh, alle telefoons worden permanent afgeluisterd enzovoort. Enzovoort. Het zal knap lastig zijn om daar doorheen te breken. Egbert Wesseling van IKV Pax Christi, dank u vriendelijk. Het is kwart over zes. Diane Volkenburg die stelde teleur vandaag. Met een voorlopig achtste tijd op de vijf kilometer schaatsen. En wat haar betreft kan er een streep door Sochi, de Olympische Droom. Steven Dahlenboud, die praat nu met haar. Ja, Je zei, ik moet beter zijn dan ooit, vooraf van deze vijf kilometer. Maar dat was je niet. Nee, dat was ik niet. Ja, ik wist dat ik hier gewoon... Uh, ja, ik dacht dat ik hier van tevoren 7-2 moest gaan rijden of zo. maar dat schema ging ik weg. Ik moest, ik moest gewoon allemaal 3.5 rijden. Ik zag vlak voor mij nog dat Marije een 7 3 had. Dus ik wist gewoon dat alles. Iedereen was zo snel. Dat is echt sneller dan ooit. Dat kan ik gewoon nog even niet vanzelf vragen. Maar ik wist dat ik hier 7-2 moest rijden. En ik wist dat ik allemaal 3,5 moest rijden. Het begin was goed. De eerste rondes waren goed. Het begon niet zo langzaam. Maar het is niet erg. Trop goed naar de. Volgens mij zelfs 2,8, maar. Op een gegeven moment ging het naar 34 laag En ik wist dat ik gewoon te langzaam was. Dat er wat bij moest. En ik probeerde het bij te leggen, maar ik bleef 4 laag. Nog meer versnellen, bleef vier laag. lager, toen gingen ze oplopen en dan... Ja, het was niet, het, het ging gewoon niet, het zat er niet lekker in, ik had mijn slag gewoon niet, het was niet efficiënt, het was, het was niet een goede race. Werk het dan ook als een klap in je gezicht vooraf al dat er zo'n andere tijd gereden wordt door, door Wus onder de zeven minuten? Nee, die had ik wel verwacht. Wus is echt enorm goed en ik wist dat ze voor me zat, ik wist dat ze snelle tijd zou rijden, Dat maakte me niet zo uit. Ik, ik moest gewoon voor die 7-0-2 gaan en het was... Ja, gisteren had ik dat in mijn hoofd en het was nog steeds zo, ook vlak voordat ik aan de start stond. En uh, ja, weet je, dan, ik moet beter rijden dan ik ooit was, dat wist ik. En, uh, ik dacht dat ik dat kon vandaag, maar het lukte niet. Is dat een beetje het probleem van het hele OKT voor jou? Uh, je bent op de weg terug, je bent beter dan je het hele seizoen bent geweest, maar het niveau in de breedte is ook omhoog gegaan. Ja, de, weet je, de andere afstanden die ik eerder heb gereden dit weekend, waren gewoon echt, uh, waren gewoon echt goede races en de rest is gewoon zo goed, maar... Uh, 7, 12 uh, moet ik gewoon in deze vorm ook gewoon beter kunnen doen. Dat is gewoon niet goed genoeg. En dat had gewoon beter gemoeten. En ik had uh, beter moeten schatten. waar het in zit, weet ik niet. Ik was gewoon niet efficiënt genoeg vandaag. Maar ik kan het zelf moeilijk beoordelen. Mijn poten liep heel snel vol. En... Er zat gewoon niet makkelijk genoeg snelheid in. En ik kon het gewoon absoluut niet volhouden. Dus, uh, dit was niet een race die paste in de rest van het weekend. Want de rest van het weekend was ik echt beter. De rest van het weekend zat ik er net naast. En nu zit ik er gewoon echt dik naast. Dat is gewoon... Uh... Ja, dat is balen. Dat is geen leuke afsluiting. Want ik wilde hier gewoon echt een hele goede racer zetten. En me er was nog bij rijden. Maar dat, uh, ja, dat is lang niet gelukt. Duidelijk niet. Je doet heel erg uh, duidelijk je verhaal. En rustig ook. Uh, ja, je mist de Olympische Spelen. Wat nu? Ja, dat is klotig. Weet je, het is echt... Ik was er vier, vier jaar geleden bij. En het is, de Olympische Spelen zijn zo mooi om te rijden. En zo mooi om bij te zijn. En ik heb daar toen zoveel genoten. Mijn prestaties waren niet heel goed. Maar ja, ik was toch best wel jong relatief dan zeg maar en uh, ik wilde er gewoon bij zijn en ik wilde gewoon ik wil het gewoon meemaken en ik wilde daar gewoon echt heel hard rijden en dat ja dat stond echt dik in mijn agenda en daar hadden ja, je jarenlang heel hard voor en dan uh, doe je er alles voor. Vorig jaar een heel goed zoek. gehad met vertrouwen erin en afstanden mislukt, maar heel hard gewerkt met vertrouwen naar dit weekend ik had echt een goed weekend en als het niet lukt is het gewoon echt heel balen ja want uh, uh, ik ga het echt enorm missen de spelen. Ja, ja, ik had er echt zo graag bij willen zijn, maar ja, dan moet je echt heel goed rijden. En ik heb best wel goed gereden, maar het was gewoon niet goed genoeg. En dan zit je naast en dat moet je dan accepteren, maar dat is nog even moeilijk. Ga je nu vier jaar door om voor de volgende spelen te gaan? Ja, zeker wel. Nou, ik ben nu 29 en uh, dan ben ik 33, ik moet nog makkelijk kunnen. En, uh, weet je, vier jaar vooruit kijken is heel lang. En, uh, ik heb tot nu toe alleen maar naar dit weekend gekeken en dat... Hier houdt mijn agenda nog even op, zeg maar. We gaan nu kijken hoe we verder gaan. Weet je, ik ben nog lang niet klaar met schaatsen. Maar ja, uh, ik weet gewoon even niet. Dit is gewoon best wel naar de klap. Ik moet ik even overheen komen eerst. Teleurgestelde Diana Valkenburg... die toch ook weer de blik vooruit richt. Aluminiumsmelter Aldel in Delcel is failliet. De Bedrijven zijn niet in geslaagd geldschieters te vinden voor het exploitatietekort van 24 miljoen euro. Het is een grote teleurstelling, vindt minister Kamp. In eerste plaats natuurlijk voor de werknemers van het bedrijf, inclusief de directie. Ze hebben er met z'n allen een paar jaar hard voor gevochten om in moeilijke omstandigheden toch het bedrijf overeind te houden. En als dat uiteindelijk dan niet lukt, dan is dat een hele grote teleurstelling. Dat geldt ook voor ons, geldt ook voor mij, het ministerie van Economische Zaken. We hebben daar het afgelopen jaar erg veel aan gedaan om te proberen te helpen en regelingen te veranderen, het bedrijf tegemoet te komen. Uh, we hebben drie wettelijke regelingen veranderd. En dat het dan uiteindelijk niet lukt, is, uh, is er erg jammer. Overheid heeft samen met de provincie dit najaar nog 8 miljoen euro geleend... om ze er doorheen te slepen. Het heeft niet mogen baten. De minister geeft een verklaring. In de eerste plaats uh, de marktomstandigheden. De aluminiumprijs is laag. Uh, in de tweede plaats de hoge kosten van elektriciteit... hier in, uh, in West-Europa en in Nederland. Uh, er zijn landen waar uh, aluminiumsmeltjes uh, gevestigd zijn die over hele goedkope elektriciteit kunnen beschikken, bijvoorbeeld in, uh, in IJsland. Ja, en op die wereldmarkt uh, hield het bedrijf het niet vol. En dat heeft grote gevolgen voor de regio en voor Nederland. Ik vind een, een bedrijf als Aldel, waar aluminium van hoge kwaliteit geproduceerd wordt... vind ik een van de basisindustrieën in Nederland. Die wil ik dus ook erg graag behouden. Mensen met een vast contract, een tijdelijk contract... mensen die indirect verbonden waren aan het bedrijf... Ja, het was voor Groningen belangrijk dat dit bedrijf zou blijven bestaan. En daarom dat ik daar ook het afgelopen jaar zeer mijn best voor heb gedaan. Energiemarktdeskundige Jacques Lommen die zag het faillissement al een tijdje aankomen. Het is al heel lang moeilijk voor Aldel. De energieprijzen, vooral in Nederland en vooral elektriciteit, zijn al lang hoog. Nederland is een duurde eiland. In de jaren negentig vreesde men al met enige regelmaat voor faillissement van Aldel... Uh, Aldel had een uh, bijzonder potje gas... wat gebruikt kon worden voor uh, elektriciteitproductie... zodat ze wat goedkoper elektriciteit konden krijgen. Dat potje werd uh, af en toe eens opgerekt, uh, heb ik het idee. Uh, dus ja, in feite niks nieuws. Het faillissement is ook geen verrassing voor de medewerkers van het bedrijf. Desondanks is de teleurstelling groot. Ja, Ik vind het jammer, maar uh, ik had wel, uh, wel zien aanzien komen... Uh, een beetje. Dat, uh, voor mij is het niet uh, helemaal een verrassing meer. Want uh, ja, het ging gewoon slecht uh, met het uh, bedrijf. En, uh, ja. Want waaraan merkt u dat? Ja, gewoon uh, de, de onderhoud, uh, dingen die gewoon achterbleven. Ja, je zag gewoon de staat van onderhoud, de machines. Uh, ja, daar zag je het meestal aan dat het wel uh, behoorlijk slecht ging. 100 men onder de mensen staan op straat. Zo'n 300 banen bij de smelter zelf. En dan nog eens 250 mensen met een tijdelijk contract. En ook nog een paar honderd bij toeleverende bedrijven. Dan gaan we weer even kijken in TIAF en even doorpraten met Jochem Uitenhagen hier in de studio. Vijf kilometer vrouwen momenteel bezig. De uh, belangrijkste ritten, of de laatste drie in ieder geval, die, uh, die zitten eraan te komen. Ik heb even de namen ingevuld, Sebastian, jij ongetwijfeld ook. Zoals het er nu voor staat vallen Thijsje Oenema en een Annette Gertsen buiten de boot. Ja, bij jou ja, ook. Klopt. Ja, nee, dat klopt. Nee, dat Kijk, Thijsje Oenema, uh, Laurine Verriessen die is denk ik wel zeker hoor, want iedereen wust, die gaat er echt wel bij zitten met die 657. En dan uh, moet Unema, uh, Thijsje Oenema, hopen dat of Anouk van der Weijden of Antoinette de Jong zich er ook bij rijdt. Dan mag Thijsje Oenema op de 500 meter ook starten in uh, Sochi. Dat uh, is dus uh, het gevolg van die aanwijsvolgorde. Ik weet dat Oenema hier niet is. Ze was hier wel vanmorgen bij de training. Ze is daarna uh, huis gegaan. Uh, ze kijkt volgens mij ook niet. Misschien luistert ze. Dat hoop ik eerlijk gezegd wel, want dan hebben we er weer een luisteraar bij. Maar ik weet in ieder geval dat ze via sms het liefst op de hoogte wordt gehouden. En dat ze gewoon straks een smsje krijgt wel of een smsje niet van een van haar teamgenoten. En dat zit dus ook bij Thijsje Oenema is de spanning om te snijden. Over spanning gesproken. Net nog even met Michel Mulder staan praten. Die zit hier gewoon in een donkergroene jas op de tribune. Ik herkenne hem is daardoor bijna geen eens. Maar uh, die zei ook ach heerlijk dat ik van die spanning af ben zeg. Hij hij gaat gewoon op de 500 en de 1000 meter. En gaat straks natuurlijk vooral Mark Tuitert aanmoedigen. Zijn ploeggenoot als Tuitert de 1500 meter gaat rijden. Eerst dus gaan we die 5 kilometer afmaken. Na de dwelpauze waarin het dwelorkest ontbrak voor de eerste keer denk ik sinds 1980 zo'n beetje dat er geen dwellookers was, maar allerlei artiesten. Erik Hulzebos hebben we nu horen zingen. kijk of die eh, Riksmeijer Meijer en Linda de Vries hebben, eh, of hij eh, hun heeft geïnspireerd. Want dat zijn de dames in deze rit. Nou, Meijer die eh, moet het hebben van deze vijf kilometer. Riksmeijer Meijer is een vijf kilometer specialiste. En voor Linda de Vries geldt hetzelfde als voor eh, Diana Valkenburg eerder dit eh, toernooi of eerder eh, eh, vandaag ook. Alles of niets na de disqualificatie op de drie kilometer en haar. Slechte prestatie. De twaalfde plaats slechts op de 1500 meter. Daarna Anouk van der Weijde tegen Karin Kleibeuker. Die moeten we ook niet onderschatten hoor. Kleibeuker was erbij in Turijn. En is wel uh, op de 35 e Weer een beetje de Kleibeuker van toen. En Yvonne de Nauta heeft ook nog wat goed te maken. Rijdt in de laatste rit straks tegen het jonge talent Antoinette de Jong. Eerst Linda de Vries. Zij is begonnen tegen Riks Meijer. Opent in 2050 het eerste deel dus van de 12,5 ronde. Eens kijken hoe Linda de Vries zo dadelijk haar rit gaat opbouwen. Jochem Uithagen, ja. uh, ik moest nog even nadenken over die woorden van Diana Valkenburg... Uh, zojuist in het interview, dat ze zei, nee, ik ga door. Nog vier jaar, dan ben ik 33. En dat moet nog wel kunnen. De, hoe moeilijk is het voor een sporter om zo kort na een race... dan al die beslissing te nemen om uh, maar weer vooruit te gaan kijken? Ja, ik denk dat het helemaal niet reëel is. Nee, ik bedoel, die baalt als een sterkers, heeft natuurlijk volledig in het toegeleefd. En uh, ze baalt dat ze de speling niet haalt. En dat, is, dat, dat snap ik heel goed... Om te zeggen, ik ga meteen vier jaar door. Ja, goed zeggen, maak de rekensom hoe oud ze is en hoe lang ze nog mee kan. Het is het toch niet een beetje een reddingsboei ja, in je hoofd? Ja, um, dat denk ik ook, want ze hebben natuurlijk heel hard ervoor gewerkt. Misschien wel te hard. ben je nog toerekeningsvatbaar op dat moment? Kan, broer, kan je zo'n uitspraak wel doen? Nou, ik, ik, ik zat met één oog naar het beeldscherm hier te kijken. Toen dacht ik van, zit ze nu nog steeds zo met de handen over de hoofd heen? Of is het een shortje wat ik terugkrijg op, op de feet? Maar, dat laatste ja. dacht ik hoor, maar ze ja, zat wel dat, helemaal... Anders had ze twintig <lacht> minuten voorovergebogen <lacht> <omhoog> gebogen gezeten. Ja, <lacht> nou, misschien is het wel terecht de vraag van, moet je dat nu aan zo'n sporter vragen? Ik denk, die moet eerst even gewoon afstand nemen van het schaatsen. Even lekker wat andere dingen gaan nou, doen. En vraag, van de, hoe ik, leuk vind je het dan? Ik, ik snap de vraag wel. Want ze had ook gewoon uh, kunnen zeggen. Ik ben klaar. Over vier jaar ben ik 33. Is niet reëel. Ik ga nu aan mijn maatschappelijke carrière werken. Kan ook. Dat het al in je achterhoofd zat. Hè? Dat zou kunnen. Maar ze heeft natuurlijk uh, een aantal jaar geleden haar studie afgerond. Bewegingswetenschap als ik goed zeg. En ik denk dat ze daarmee wel de lijn heeft getrokken van... Joh, dan kan ik in ieder geval een aantal jaren schaatsen met Sochi als, als voornaamste doel. En dan zien we daarna wel verder. Um, als dat dan niet lukt, is het natuurlijk best zuur. En we zien met name op de langere afstanden... Uh, als je goed voor je lichaam zorgt, kun je nog heel lang mee. Uh, Claudia Persijn is 41. Ja, dus er kan en nog er wel vier Olympische Spelen mee. Ja, en ik, ik moet zeggen, ik kijk even naar mijn eigen ervaringen als schaatser. Nou ja, als ik toch wat aantal dingen beter had gedaan, hoe ik me nu voel... dan had ik misschien wel ook nog wel een paar jaar door kunnen gaan. Ja. Dus ik, ik snap haar gedachten in dat opzicht wel. Als je het maar leuk vindt weer. Um, uh, voor Langs de Lijn heb ik heel veel topsporters uh, gesproken... voor uh, een interviewserie die we binnenkort gaan uitzenden. Dan hebben we het over Epke Zonderland, Dorian van Rijsselberg, Edith Bos bijvoorbeeld. Die wie allemaal, zijn Die, die allemaal, <laughs> Ja, wie? <laughs> die allemaal uitleggen dat een sporter denkt in vier jaar. In periodes van vier. Ja. Kan je uitleggen dan hoe belangrijk die spelen wel niet zijn voor een sporter? En ja. daar dus ook aan verbonden hoe groot de teleurstelling is als je het niet haalt. Het is het doel waar je, waar je continu naar werkt. Waar uh, financieringstromen in Nederland opgebouwd worden. Want je wil op de spelen staan om daar gewoon de ultieme roem, die eeuwige roem te verdienen. En ja, ja, daar, daar hou je aan vast. En daarmee ga je mensen ook het verhaal vertellen. Van ik ga de komende drie jaar er volledig voor. En ik, ik snap het wel. We maken het zo belangrijk omdat het ook maar eens in de vier jaar is. En het is een wedstrijd die als alle wedstrijden is. Alleen hij is maar één keer in de vier jaar. En maar dat, wat zeg jij nou? We, we maken het zo belangrijk? Nou ja, kijk, het is een wedstrijd die eens in de vier jaar is. En daardoor. Kijk, het spelletje is nu niet anders. Straks in Sochi, een vijf kilometer schaats. Ze is gewoon twee, 200 meter start en 12 rondjes ik, rijden. Ik, Alleen ik, je krijgt één keer in de vier jaar de tijd. Ja? om dat te laten zien op het toernooi wat Olympische Spelen hebben. ik hoorde Diana Valkenburg bijna uh, verliefd praten over vier jaar geleden. Dat was zo'n waanzinnige ervaring. Ja, maar het is ook omdat we het met z'n allen zo groot maken. Daarom is het zo ook zo'n waanzinnige ervaring. En het is, het is helemaal goed, maar het spelletje aan zich is niet anders. En dat vergeten we als sporter natuurlijk snel uit het oog. Omdat we toch naar de randzaken gaan kijken. En ik heb als schaatser daarin geleerd dat je dat op een gegeven moment ook even opzij moet leggen. En moet kijken, wat moet je nu gewoon doen? Ja, dat is gewoon starten en heel hard een paar rondjes rijden. In een kokonnetje gaan zitten even tijdens. Ja, ik heb het altijd wel heel de spelen heel nuchter beleefd. En ik denk dat dat mede een van de redenen is dat ik succesvol was op ja. dat moment. Goed, uh, Sebastian, die kijkt uh, naar het slot van... Linda even kijken. Linda ja, Linda de Vries, Ja, Rikje Tegen uh, Riks Meijer en uh, Linda de Vries. Ja, die heeft wel wat randzaken meegemaakt in dit toernooi. Die wissel met uh, Yvonne Nauta. Waar ze de fout in ging. Nauta bijna de boarding inreed, Dat werd er zwaar kwalijk genomen door uh, Team Liga. Ze leek zich wel een beetje te verbergen. Linda de Vries uh, de dag daarna. Toen ze echt in een soort halve kooltrui. Hier uh, de baan opkwam. En met een muts op de hoofd. Alleen de ogen waren nog maar zichtbaar. Het leek ook wel invloed te hebben gehad. Op haar race van gisteren op de 1500 meter. Waar ze niet verder kwam dan de 12e plaats. Ze is nu wel goed onderweg op de 5- kilo. Kilometer. Na 3400 meter komt ze door. In een tijd van 4 minuten 47 seconden en 20 honderdste. Maar daar is de eerste 34er. En dat is niet goed. Dat is niet goed. Ze ligt wel voort ten opzichte van Kelijn. Achter Een halve seconde om precies te zijn. Maar die hield die 33ers nagenoeg vast tot het einde van haar race. Alleen bij het ingaan van de laatste ronde had ze een 34er. Dus nu moet Linda de Vries zorgen dat ze die rondetijden naar beneden krijgt. Ze rijdt tegen de Meijer. En met nog iets meer dan drie ronden te gaan. Heeft de dame uit de marathonwereld een achterstand van zo'n 35 meter op Linda de Vries. Die hier weer doorkomt naar de 3800 meter nu toe. En jawel, daar is ze al langzamer dan Carlijn Achterheek. 34-6 En zo lijkt het ook op deze afstand te gaan mislukken, mislukken. Omdat ook Marije Joling, die voorlopig derde staat, de belangrijke derde plek. De plek die als laatste recht geeft op deelname aan de Olympische 5 kilometer. De 33ers wist wat vast te houden tot het einde van haar race uit India. Die, die eerste rit dus tegen Irene Wust En zo lijkt een uh, ticket andermaal door de vingers te gaan glippen van Linda de Vries, die weliswaar op papier een mogelijke aanwijsplaats kreeg voor de ploegenachtervolging. Maar dat zal niet gebruikt gaan worden, want er zijn dames genoeg al uit de ploegenachtervolging die zijn gekwalificeerd. Irene Wust, Lotte van Beek, Antoinette de Jong, Jorien de Mos, Marit Leenstra, kunnen allemaal ingezet worden op de ploegenachtervolging. Dus die aanwijsplaats zal niet gebruikt gaan worden. En we kunnen echt meer en meer een streep gaan trekken door het ticket voor Sochi op de 5 kilometer. Van de TVM-dame Linda de Vries. 25 jaar uit Smilde, Want 34-8, zojuist. Dat schema loopt verder en verder omhoog. Ze kan de hondentijden niet meer naar beneden krijgen. En dan gaat het mislukken. Net zoals het gaat mislukken voor de 31-jarige Rickst Meijer. Want die is eigenlijk geen moment in deze race geweest. Die rijdt continu achter Linda de Vries aan. Is nu wel 14 sneller bij het ingaan van de laatste ronde. Maar een 35-3. Het gaat mis voor Linda de Vries. Dit toernooi gaat het mis voor voor Linda de Vries, zoals het uh, al eerder bijna misging... bij de nk standen maar we wisten van Linda de Vries... dat ze altijd wel wat wedstrijden en een paar maanden nodig heeft... om uh, goed in uh, vorm te komen, heeft ze nodig om in conditie te geraken. Dat bleek vorig seizoen, maar dat kunststukje kan ze niet herhalen. Toen had ze een topseizoen, onder andere met de tweede plaats... bij het e round een vierde op het e round waarbij het toernooi waar iedereen bij wil zijn... behoorde het aan Valkenburg, gaat Linda de Vries ontbreken. 7 0 23 is immers niet genoeg... om bij bij de top 3 te komen met nog twee ritten te gaan. En dus beteunten de gezichten nu bij TVM naar de vreugde eerder... nadat Irene Wust had gereden. Nu de teleurstelling, want Linda de Vries staat nu al vijfde. Twee ritten nog te gaan. Anouk van der Weijden zo tegen Karin Kleibeuker... en dan Yvonne Nauta tegen Antoinette Jong. Voorlopig staan aan de goede kant van de streep Irene Wust. Uh, Carlijn Achterreekte en Marije Joling. En die twee ritten die gaan we hier live mee beleven op Radio 1. Dat betekent ook dat er vanavond geen avondspits is, geen Joost. Morgen kunt u weer mee discussiëren met hem. Dit is Radio 1. Het nieuws om 1 minuut over half zeven, Renate Evers. IOC-voorzitter Bach heeft er het volste vertrouwen in... dat Rusland zorgt voor veilige winterspelen. Ondanks de terreuraanslagen in Volgograd. Pag is ervan overtuigd dat de veiligheid is gegarandeerd... en ook NOC-NSF verwacht veilige spelen in Sochi. Huiseigenaren hebben dit jaar fors meer afgelost op hun hypotheekschuld... dan vorig jaar. Blijkt uit een rondgang langs hypotheekverstrekkers. Vooral mensen die een hogere hypotheek hebben dan de waarde van hun huis... lossen meer af. Zo komt het hypotheekbedrag meer in verhouding tot de waarde van het huis... en neemt de kans op een restschuld bij verkoop af. In de kunstverzameling van de Duitse Bondsdag in Berlijn zijn twee roofkunstwerken gevonden, dat meldt de Duitse krant BILD. De Bondsdag wil alleen kwijt dat er twee verdachte gevallen zijn. De werken in het parlementsgebouw worden sinds vorig jaar onderzocht. En na drie mislukte reddingspogingen over zee zet Rusland een helikopter in... om de opwarende weg te halen van een schip bij de Zuidpool. Het zit daar sinds kerst vast. Het Russische onderzoeks onderzoeksschip heeft 74 mensen aan boord. En de helikopter die hun gaat redden staat aan boord van een Chinese ijsbreker... die in de buurt van het vastgelopen schip ligt. En tot zover het nieuws. Willem en Hubert, wat gaat het worden? Mooi, altijd mooi het weer. Mooi. <laughs> en vanuit het westen trekt er nu wel een gebied met neerslag over ons land. Dus het regent af en toe wat. En dat neerslaggebied gaat gepaard met wind. En vooral in het uh, Waddengebied is de eerste uur ook nog kans op zware windstoten... tot zo'n 80 km per uur. Nou, later vanavond gaat het op steeds meer plaatsen weer droog worden... en zakt de wind ook wat af. En vooral in het zuiden en zuidoosten zijn er dan opklaringen. De wind draait naar het zuiden, wordt matig boven land... en na zee vrij krachtig. En de minima liggen vannacht rond een graad of 4. Oudjaarsdag start met wat zon en wolkenvelden... maar opnieuw raakt het dan in de loop van de dag vanuit het westen bewolkt. En aan het eind van de middag, zo tegen de avond, gaat het ook af en toe regenen. De weermodellen dragen op dit moment qua timing van de neerslag... rond de jaarwisseling nog steeds verschillende oplossingen aan. Maar het lijkt erop dat de kans op een droge jaarwisseling in het westen het grootst is... en dat het na middernacht, ook in het oosten, langzaamaan droger gaat worden. Morgen overdag wordt het een graad of acht... Tijdens de jaarwisseling ligt het kwik op zo'n 4 à 6 graden. De wind komt dan uit het zuiden, is matig van kracht boven land. Aan zee staat er een krachtige en overdag mogelijk ook even een harde wind. En in de eerste dagen van het nieuwe jaar blijft het weer wisselvallig... met temperaturen wel enkele graden boven de normaal. René, pas de verkeersinformatie. Kan nooit veel zijn, René. Nee, nee, nee. Op de ring van Rotterdam is wel een ongeluk gebeurd op de A16 naar Breda. Er staat voor de Van Brinoorbrug geen file. Maar de parallelbaan is wel dicht tussen het Terbrechtse plein en de brug. Op de A73 Venlo naar Nijmegen nu een aanrijding. De weg is helemaal dicht tussen Boksmeer en Knoop het Rijkenvoort. De tribunes van Tialaf is een spandoek te zien met de tekst De Beuker in. Dus Karin Kleijbeuker is in de, op, op, op het ijs. Sebastian Timmerman. En de, de spanning neemt toe, dat is ook voelbaar in Tijalaf, want de voorlaatste rit is aan de gang. Kleijbeuker inderdaad. Karin Kleijbeuker, 35 jaar, begon als langebaanspecialiste. Was er dus bij in Turijn, bij de Olympische Spelen in 2006, maar dan ging het helemaal mis op de 5 kilometer tiende. En in tranen was ze uiteindelijk na die afloop van die wedstrijd, daarna zijn marathons gaan Rijden. maar keer toch weer terug naar de lange baan, want het kriebelt. De Olympische koorts die neemt toch altijd ook bij haar weer toe als die spelen in de buurt komen en ze is goed op weg hoor, want met 3-0-4-21 zit ze zelfs helemaal niet ver van de tijd voorlopig van Irene Wust. Het schema van die rit van Irene Wust die met 6.57.98 bovenaan staat en in Achillesoog sleept ze voorlopig Anouk van der Weide mee, maar die mag nu niet te veel tijd meer gaan verliezen Anouk van der Weide, dus de vrouw die er voorlopig bij staat op de 3 kilometer. Maar ja, wat gaan de keuze heren bepalen. Vanwege het feit dus dat Nauta gehinderd werd op die kruising. Er zoomt nog altijd wel wat rond over een mogelijke skate -off. Het beste wat Van der Weijden gewoon zou kunnen doen, is zich er op deze afstand ook tussenrijden. Dat doet ze trouwens ook. Sprint ze. Thijsje Oenema, gelijk een groot plezier. Maar voorlopig rijdt Anouk Van der Weijden 27 jaar uit Zuid-Holland, uit Nieuwveen. Maar woonachtig hierin. Heerenveen rijdt ze achter Karin Kleijbuik die het ritme en de tred nog altijd uitstekend te pakken heeft. Wat heet, met 4 minuten 10 seconden en 8 seconden af uh, en de ronde 33-0 gewoon sneller is dan de doorkomsttijd van Irene De Pak 16e van een seconde in deze ronde. En komt hier dan, net als eind 2005... toen we het Olympisch kwalificatietoernooi reden voor die Spelen van Turijn... de verrassingopnaam van Karin Kleibeuker. Dat zou toch een sensatie zijn als zij voor het eerst in haar leven... want dat heeft ze nog nooit gedaan binnen de 7 minuten rijdt. De tijd van toen. De tijd van dat Olympisch kwalificatietoernooi voor Turijn. Dat is het persoonlijk record van Karin Kleibeuker. 7-0-2... 4-43-31 nu de doorkomsttijd. 33-2. Ze loopt gewoon uit ten opzichte van Irene Wust En dat is echt een grote verrassing hoor. Wust had hier een 33-4. Maar ging in deze fase van de wedstrijd versnellen. Vanaf deze fase van Wust na 5 kilometer gingen die rondetijden naar beneden. En het verschil is 84-honderdste in het voordeel van Kleibeuker. Maar ja, ze moeten ook Achterrechten en joling verslaan. Dan zit ze bij die top 3. En dan komt ze toch redelijk dicht in de buurt hoor. Van der Weijden lijkt me gezien. Die rijdt op 50 meter inmiddels van Carlijn, uh, Karin Kleibeuker. Dat is de vrouw in de baan. Die op dit moment met 33-2 de voorsprong uitbreidt op Irene Wust. Want ze blijft die rondjes vlak houden. Ging er net de 33-ers in. En dat rondje zien we nu terug. De twee keer dus een 33-2 voor Kleibeuker. En nu moet Anouk van der Weijden proberen om dat verschil te gaan verkleinen. Maar dat lukte nog niet. Gaat wel naar de binnenbaan toe. Maar ligt nog steeds zo'n 50 meter achter. Ze had wel een imposante eindsprint op de 3 kilometer tegen Marije Joling. Toen kwam ze terug in de laatste ronde. Nu heeft ze nog twee ronden om iets van deze vijf kilometer te maken. Maar de show wordt gestolen voorlopig door Karin Kleibeuken Vijf minuten, vijftig seconden en achthonderdste. 33,5 levert ze nu een halve seconde in ten opzichte van Irene Wust Zelfde rondetijd trouwens voor Anouk van der Weijden. 33,5 betekent dat Kleibeuker nog een halve seconde heeft ten opzichte van Wust, Maar dus dik binnen de tijden zit van de schema's zit van achterekte en van Marije Joling komt dichter en dichterbij voor Karin Kleibeuker... die op weg is naar de bel voor de laatste ronde. Het heel goed doet in de marathons. Dit seizoen een wedstrijd won in Den Haag. Maar die hier Thiel voorlopig verbaast. met 6, 23, 62... loopt ze namelijk gewoon weer uit door de rondetijd van 33,5 seconden. Ze pakt een tiende op Irene Wüst terug. En gaat ze dan hier Irene Wüst naar de tweede plaats verdrijven. Als het dat lukt, dan rijdt ze niet alleen een dik persoonlijk record... maar is zo kan zeker, want er komt nog maar één rit... Er komt ...komen nog maar twee dames in de baan in de rit ...namelijk Nauta en Antoinette de Jong... ...35 jaar uit Heerenveen... Karin Kleibeuker in turijn in tranen... ...maar ze mag dadelijk een glimlach op de gezicht gaan toveren... ...want hier komt een dijk van de tijd... ...hier komt de snelste tijd, denk ik... ...jawel, 6:57.30 30... ...voor het eerst in haar carrière... ...onder de 7 minuten... ...en dat doet Kleibeuker dus heel goed... ...en Anouk van der Weijden is ondertussen sneller... ...dan uh, Achter Eekte en Joling... ...dus staat nu op de derde plaats. Anouk van der Weijden moet dus vooral nu met heel veel spanning gaan kijken naar die laatste rit. Karin Kleibeuker is zeker. Zij gaat naar de Olympische Spelen van Sochi op de vijf kilometer. Want er komen nog maar twee dames in de baan. Dus zij zit altijd bij de beste drie. 6, 57, 30. Wat een geweldig persoonlijk record voor haar. Vijf seconden sneller dan eind 2005. Een toprit van Kleibeuker. Zij is zeker. Wust onverwacht. Toch nog een in de wachtkamer, samen met Anouk van der Weijden. Ze heeft gedaan wat er op het spandoek stond, Jochem, de beuk erin gegooid. Nou, de beuk erin, ik vind dat ze gewoon een hele beheerste... Uh, vijf kilometer heeft gereden. Want als je moet ook even kijken naar hoe langzaam ja. zij relatief opent ten opzichte van die r verliest ze al een seconde. Daarna gaat ze gewoon heel steady, gaat ze gewoon lekker rijden. Ik vind het gewoon leuk om te zien hoe goed zij rijdt als, als moeder... Uh, vanuit de marathon en terug op de lange baan... en gewoon een hele strakke vijf kilometer rijden. Dit had niet heel veel mensen wat. Ik had er wel in, in mijn top drie staan, dat ze zich zou kwalificeren... maar niet met een uh, snelste tijd na uh, met nog één rit te gaan. Een enorme verrassing dus gewoon. Dit is de verrassing wat elk toernooi natuurlijk wel een keertje heeft. Ja, want ik heb niet het gevoel dat uh, de komende meiden eraan gaan komen. En anders, anders wordt het een hele mooie race. Dat, dat, dat, dan is het helemaal mooi. Maar uh, ja, ik, het, het is wel bijzonder. Ja. Ja. En uh, um, ik weet niet of Sebastian ook de Matrix bij de hand heeft... want die zit ik ja, nu die natuurlijk ik... Uh, driftig in te vullen. Dat is weer goed nieuws voor goed Thijsje Oenema ook, of niet? Ja. Nou... Uh, of hangt het uh, er heet. nog om? Even kijken, ja, nee, Anouk van der Weijden zit er natuurlijk ook bij... Ja, het hangt erom wat Nauta gaat doen. Nauta kan Oenema nog naar huis rijden. Het is wel uh, goed nieuws voor Laurine van Riesen. Die zit er sowieso bij, want het gaat nooit een podium worden... met uh, louter nieuwe namen. En dus hangt het voor Thijsje Oenema, team Liga... en vanaf wat Yvonne Nauta, team Liga... Gaat doen. Jawel, Yvonne Nauta kan haar ploeggenoten van de Olympische Spelen gaan afhouden. In deze laatste rit op de vijf kilometer. Waar dus Kleibeuker inderdaad net voor een verrassing een sensatie heeft gezorgd. Ook ik. ...had er wel bij staan op plek 2, 3 misschien op die 5 kilometer. Maar dat ze hier sneller rijdt dan Wüst. En dus onder de 7 minuten, dat is echt een, een sensatie. Anouk van der Weijden staat voorlopig op plek 3. Dat wordt dus de vergelijkingstijd. En als ik Yvonne Nauta en Antoinette de Jong daar op dit moment mee vergelijk... ...dan zijn ze sneller, zo'n 17 van een seconde... ...na de eerste kilometer van de 5 kilometer. Twee jonge dames, want Nauta is ook nog maar 22 jaar. Vier jaar geleden al heel dicht bij de Spelen... Toen Via de drie kilometer. Maar mocht ze niet, ga niet gaan. Ondanks een derde plaats. Omdat. Uh... Renate Groenewold een uh, beschermde status. had. Groenewold ging toen wel. Nauta moest thuis blijven. Nou, we weten wat er gebeurd is op die wissel. op de 3 kilometer. En nu moet ze dan al die teleurstellingen uit het verleden proberen. een plek te geven. Proberen van zich af te rijden. En proberen om sortie te gaan behalen. Antoinette de Jong, die kan eigenlijk alleen nog maar winnen. Die heeft al een ticket op zak. op de 3 kilometer. naar haar tweede plaats. Daar achter Irene Wust. in 4 minuten en 3 seconden. Oké, okay, gisteren wel een nederlaagje geleden. op de 1500 meter. met de vijfde plaats. Maar zij gaat sowieso voor de eerste keer in haar nog prille carrière... 18 jaar jong dus, gaat zij naar de Olympische Spelen. En dit zou alleen maar een mooie bonus zijn. En Antoinette de Jong kan wel een goede vijf kilometer rijden. met niet verlies derde bij de NK afstanden. Maar ja, dat was 7-0-6. Dat is bij Lange na niet genoeg. Die 7 minuten grens moet eraan. Want die 7-0-0-72 van Anouk van der Weijden, dat is de richtheid. En laten we niet vergeten, ook dat was een dik persoonlijk record... voor de Zuid-Hollandse, voor de dame uit Nieuwveen. Dus ook Anouk van der Weijden heeft zichzelf verbeterd. Maar ja, is die verbetering van zichzelf is dat genoeg om ook deze afstand te mogen gaan rijden... straks in Rusland in februari of niet. Het hangt af van de laatste minuten van deze vijf kilometer. De laatste minuten van het vrouwentoernooi. We zijn over de drie minuten heen met Antoinette de Jong. Dus we weten het over zo'n vier minuten. 3,04, 23 van Antoinette de Jong. 3,04, 37 in haar kielzocht gaat ze mee, Yvonne Nauta. Ze zijn sneller, 1,4 seconden sneller dan uh, uh, uh, Anouk van der Weijden natuurlijk was in de rit hier gaat Die reed in de schaduw van Karin Kleibeuker dus mee. En daar gaat het om, om die derde tijd en natuurlijk ook nog wel om de tweede tijd van Irene Wust. Maar daar zitten de beide dames die nu rijden, zitten daar toch boven, boven die tijd van Wust die dus op 6,57,98 uitkwam. En het gaat snel zeg, ongelofelijk. Nauta gaat ook snel, die neemt nu afstand. Afstand van Antoinette de Jong, dankzij het rondje van 32,9 seconden. Heeft namelijk versneld, is versneld. Twee tiende van een seconde en Antoinette de Jong, die gaat nu nu snel in de rondetijden omhoog. Want die gaat van 32-8 naar 33.9. Die heeft even een mindere fase in haar 5 kilometer. En zo lijkt het erop dat uh, Yvonne Nauta het vanaf nu alleen nog maar alleen moet gaan doen. Natuurlijk wel met de coaching van Marianne Timmer... en van Gianni Romme, de assistent van Marianne Timmer op de kruising. Ze moet ook uitkijken dat ze niet te dicht bij die rode lijn... steeds in de buurt komt. Uh, daar stuurt uh, Yvonne Nauta gelukkig voor haar goed bij vandaan. En met 4 minuten, 10 seconden en 63 honderdsten is ze prima bezig. Want ze is zelfs gewoon een paar honderdste sneller... in de doorkomsttijd dan Irene Wüst was in deze fase. Terwijl uh, Antoine de Jong langzamer was. Nee, iets sneller was hier nog dan uh, Anouk van der Weijden. Dat scheelt niet veel, dat scheelt uh, maar een paar tiende van een seconde. Maar dat zou dan niet genoeg zijn, want Antoinette Jong rijdt achter Yvonne Nauta aan. En dat moet niet, dan zou ze moeten winnen van Yvonne Nauta. Iedereen kijkt zeer geconcentreerd toe. De laatste vier ronden van deze uh, vijf kilometer op het Olympisch kwalificatietoernooi. Yvonne Nauta, keurig hoor, 33-4 in dit rondje. Ze verliest maar een tiende ten opzichte van de vorige ronde. Ze is nog altijd een fractie sneller dan uh, Irene Wüst was. In de, uh, in de eerste rit van deze 5 kilometer. En ongetwijfeld zal thuis met knikkende knieën, want Thijs Joenema weet ook dat dit zo'n beetje de eindtijd is van de 5 kilometer zitten te wachten op dat sms'je. Wel of niet? Wat gaat Yvonne Nauta doen? Gaat ze sneller rijden dan Anouk van der Weijden bij de top 3 komen? Dan gaat zij, en dan zou ze daarmee dus Thijs Joenema eruit, eruit kikken. Vijf minuten, 10, uh, 17 seconden, drieënzestig honderdste is de doorkomsttijd van Yvonne Nauta, die ietsje langer langzamer is inmiddels dan Irene Wuest... maar nog altijd sneller is en behoorlijk ook. Namelijk zo'n dikke 2 seconden... 2,4 seconden dan Anouk van der Weijden. De rondetijd was gelijk... in deze ronde van, dan de rondetijd... van Anouk van der Weijden. En die van Yvonne Nauta... reed hij bij het Nederlands kampioenschap. Toen zijn Nederlands... kampioen werd al 7-0-1. En nu... verderop in het seizoen met een betere vorm... die schaatsers moeten hebben... zou die 7-0-0-72 van van der Weijden... moet haalbaar zijn. 5-51... 16 nu de doorkomsttijd. Weer dezelfde rondetijd... Als als Anouk van der Weijde had. Dus blijft ze liggen... op die voorlopige derde plaats in het klassement. Antoinette de Jong is gezien. Die valt helemaal stil. Nog een keer. Maar rijdt ook al rond de tijden van bijna 35 seconden. Dus Antoinette de Jong kunnen we dan opschrijven... voor de drie kilometer. Daar komt geen vijf kilometer bij. Maar wat doet Yvonne Nauta? Ze is er namelijk bijna. Ze hoeft nog maar anderhalve ronde. En dan is ze bij de streep... op deze vijf kilometer. Hier had Anouk van der Weijden... 6, 27, 23 als doorkomsttijd. Hier komt Nauta. Ja, die gaat hard... 33, 6, 6, 24, 84. Ze heeft een behoorlijke marge van dik 2 seconden op Anouk van der Weijden. En zo gaat Yvonne Nauta zich er dus zeer waarschijnlijk bijrijden op deze 5 kilometer. Gaat zij sportieve revanche nemen na die moeilijke wissel op de 3 kilometer. En gaat ze er dus ook voor zorgen dat haar ploeggenote Thijsje Unema niet naar de Olympische Spelen mag op de 500 meter. Want die gaat er dan daar als nummer 3 buiten vallen. Hier komt namelijk uh, Yvonne Nauta richting de streep. 700 72. Daar moet ze binnen eindigen. En daar eindigt ze binnen. Want 6, 59, 27. Daarmee is zij de derde vrouw binnen de zeven minuten. Op deze 5 kilometer Rijdt ze een dik persoonlijk record. En wat heeft deze 5 kilometer dan een hoog niveau? Een afstand waarop Nederland in het verleden de aansluiting leek te missen met de wereldtop. Maar waarmee uh, inmiddels die aansluiting weer is gevonden. Drie vrouwen binnen de zeven minuten. Een uitstekende prestatie van Karin Kleibeuker. Want dat is de nummer 1. Een uitstekende prestatie van Irene Wust. Dat is de nummer 2. En een uitstekende prestatie van Yvonne Nauta. Dat is de nummer 3. En dat betekent dus dat we de balans op kunnen gaan maken voor de Olympische Spelen voor de vrouwen. Dat Irene Wust daarbij zit. Lotte van Beek, Antoine de Jong, Jorin Tamors, Karin Kleibeuker, Marit Leenstra, Anouk van der Weijden voorlopig, Margot Boer, Yvonne Nauta en Laurine van Riesse als laatste. En dat er dus twee 500 meter vrouwen uitvallen Annette Gerritsen en Thijsje Oenema. En dat komt dus omdat er twee nieuwe namen bij kwamen op de vijf kilometer: Karin Kleibeuker en Yvonne Nauta. Dat is de eindstand eigenlijk van dat Olympisch kwalificatie bij de vrouwen waar Nauta het redt, maar daardoor Thijsje Oenema had genoten en dus buiten valt. Ja, Jochem Uitenhagen. Um, Oenema en Gerritsen niet? Nee. Nee, dat is, uh, ik, ik vind het jammer dat Thijsje niet de kans krijgt om te laten zien hoe goed ze daadwerkelijk is. Dat heeft ze niet laten zien. Maar dit zijn dit is zoals het is. En ik denk als ik kijk hoe de meiden hier uh, nu rijden en ze ontwikkelen zich nog, uh, dan.. Wow, dan denk ik wel dat er redelijk wat concurrentie uh, verslagen kan worden in Sochi. Dus dan zou het inderdaad serieus zijn om daar je kandidaten zijn. Ja, dat, dat wou ik zeggen. Drie binnen de zeven minuten op de vijf kilometer. Dat is uniek he, voor Nederlandse. Ik bedoel, we hebben dat al gehoord. Het was, het, tien, was het tien jaar hè? geleden dat iemand. dat een Nederlandse binnen de, de zeven minuten reed. En nu zijn er in één keer drie. Dus het niveau is gewoon echt heel hoog. In dat opzicht kan je dus ook zeggen dat terecht is. dat deze drie meiden ook daadwerkelijk die vijf kilometer in Sochi mogen rijden. Ja, sorry voor de meiden van de 500 meter, maar dat. Uh, Mondiaal gezien uh, tellen ze daar minder op mee... dan hier op de vijf kilometer. Hoe komt het dat we opeens weer meetellen? Dat we opeens weer op vijf kilometers ruren? Ja, ik weet... De, de, Meneer de, de frustratie van Renate Groenewald was op een gegeven moment... Ja. Open, van ja, goed, het moet toch kunnen... dat wij dames ook weer harder rijden op die lange afstanden. Ik denk dat er gewoon echt wel meer op getraind is. Omdat het is misschien niet zo'n hele sexy afstand voor de vrouwen... als je het vergelijkt met het sprinten, wat mensen dat sneller en dergelijke moet... Maar, waarom kunnen wij wel uh, bij de heren zo goed zijn... op als dan bij de vrouwen niet? Het dus kwestie gewoon goed trainen. Ja, je moet er soms wat harder voor werken, maar ik, ik, ik denk dat dat de reden is. En je ziet dat je er wel bij kan rijden. Je ja. gaat naar de Spelen. We gaan nog even naar uh, Thialf, want uh, bij schaatsen... Uh, denk je namelijk altijd dat het allemaal geregeld is en dichtgetimmerd. Dicht maar er is altijd wel een maar te vinden en Sebastian heeft hem gewonnen... Ja. Na de maar van dit uh, vrouwentoernooi was natuurlijk die drie kilometer hè, met, die ja, met die Nauta. Wissel. En met die wissel tegen Linda de Vries. En uh, nou ja, alle gegevens die daarna verzameld werden door Team Liga. En die zeiden: kijk nou, als uh, hey, Nauta dat niet was overkomen, dan was ze sneller geweest, et cetera, et cetera. En wat natuurlijk nu wel meespeelt, het, het grondst al een paar dagen rond: van, gaat er misschien nog een skate-off toch komen? tussen Nauta en de nummer 3 van die drie kilometer aan Hoek van de Weide. En wat natuurlijk nu wel meespeelt, uh, is dat mocht die skate-off komen en gewonnen worden door Yvonne Nauta, op die manier haar ploeggenoten Thijsje Oenema weer terugkeert in die top 10, zeg maar. Ja. Dus dat Thijsje Oenema dus dan ook zou gaan. Dus ja. precies, ik, ben, ik zou eigenlijk wel willen dat er een cameraatje wordt opgehangen morgen, of in ieder geval een geluidsrecorder bij die vergadering uh, uh, met uh, de, de, de, de mensen van alle commerciële ploegen. Want reken maar dat de team Liga nu wel een lobby gaat, uh, gaat beginnen voor een mogelijke skate -off. Want ja, op die manier zou Oenema erbij kunnen keren. Het is als dan, dat besef ik heel goed, maar uh, dat, dat speelt natuurlijk wel mee, dat gaat natuurlijk wel meespelen. Maar Sebastian, zoals... proef... daar ben ik even advocaat van de duivel, ze heeft de kans gekregen om over te rijden en dat heeft ze niet gedaan. Ja, omdat dat te dicht op haar wedstrijd zat en, nou ja, fysiologisch uh, uh, uh, niet verantwoord, et cetera, et cetera. Dus ja, maar reken maar dat die discussie echt gevoerd gaat worden... hoor. als de, de teams straks rond de tafel gaan zitten. Dat weet Jochem ook hoe dat soort dingen gaan. Ja. Teambelang speelt altijd mee. En zeker nu het om twee vrouwen gaat, om één ploeg... Ben ik heel benieuwd waar de KNSB morgen om 12 uur als de grote persconferentie wordt gegeven waar de definitieve ploeg naar buiten wordt gebracht. Waarmee ze dan gaan komen of ze Anouk van der Weide gewoon op die derde plaats laten staan op de drie kilometer. Of dat de Liga-lobby met succes wordt afgerond. Ik ben maar, heel benieuwd. Maar begrijp ik nou goed dat voordat die persconferentie begint er eerst een soort pauze landdag plaatsvindt? Nou ja, er komt eerst inderdaad een, een meeting met, met alle commerciële ploegen. Hè, waarin uh, de boel op een rijt wordt gezet, et cetera. Zodat uh, niet de pers uh, het eerste te horen krijgt hoe die definitieve ploeg eruit ziet. Oké, okay, maar het is geen inspraak meer voor de coaches. Die mogen alleen hooguit nou, zeggen er, wat ze willen. vinden. Er worden argumenten heen en weer geslingerd hoor. Precies, en dat is, hè, precies. Er, zal, er zal vanuit de atletenvereniging ook wel iemand bij zijn. Om gewoon te kijken of hij ieder geval alleszins uh, reëel verloopt. en er staat staat er nog, om... ik denk dat nu de eerste WhatsAppjes al... Uh... Die zijn al verstuurd. Die zijn ja, ja. ja. al verstuurd. Ja. Zijn nee, dan. maar wat, wat het wat ineens belangrijk is, dat je met de, van tevoren afspraken maakt. En dat je die afspraken nakomt. En da, dat is waar het om draait. Maar wat zou dan een afspraak kunnen zijn die nu gezonden is? Uh, volgens nog niks. De discussie gaat worden van, zijn dit calamiteiten? En is het zo dat calamiteiten alleen voor wereldtoppers gelden? Zo niet. Uh, nou ja, dan is het klaar. Uh, ja. Als het wel is dat het uh, ik moet het goed zeggen, als het calamiteiten ook voor niet-wereldtoppers gelden, dan zou het ook voor Yvonne Nouten dan wel hoek voor de Weide gelden. Dan kunnen ze misschien wat gaan doen, maar ik vind het een, ik vind het een hele moeilijke. En, uh, ja, het, het is zonde, maar ze laat wel uh, zien, uh, Nouten, dat ze wel weer uh, goed Ik ga je even onderbreken, want uh, bij de microfoon van Steven Dalenboud staat Katrien Kleibeuken. Ja, Karine, een verrassing dat je dit, uh, dit toernooi wint, deze afstand wint en daarmee als eerste plaats voor, uh, voor de Olympische Spelen, zeg ik. Vind jij het zelf ook een verrassing?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 Nou, die gingen niet zo goed als ik had verwacht, maar uh, de weg er naartoe lijkt er op zich wel een klein beetje op. Won ik ook het OKT of KKT? En uh, nou ja, ik ben nu acht jaar wijzer, dus uh, laten we zien wat er van komt. Je bent gestopt geweest en weer besloten om te gaan schaatsen. En was dit was dit de motivatie die plek op te spelen, of was je motivatie misschien wel uh, als je nu naar deze tijden kijkt een medaille op te spelen? Nou, mijn motivatie om meer te gaan schaatsen was omdat er natuurijs was. En ik gewoon, ik werkte heel veel en ja, ik miste sport. Dus dat was mijn motivatie. En ik vind schaatsen gewoon het mooiste wat er is. En zo ging ik opeens toch wel weer harder. En dan word je fanatiek en dan ik ik van, nou als je dan net een stapje erbij. Dus ik heb natuurlijk een aantal jaren weer, weer marathons gereden. Uh, nou ja, gewoon omdat ik het schaatsen mooi vind. Ja, het gaat nu over verwachtingen. Hè? Uh, als je in zo'n tijd een tie al wint, uh, over anderhalf maand zijn die spelen. Wat verwacht je zelf?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 Nou, ik moest net nog beseffen dat het uh, allemaal dat het, nou ja, dat het zover is. Dus dat moet ik nu ook nog even allemaal bekijken hoe dat moet. Dat gaat niet allemaal in uh, een paar minuten. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. wel. Nou, mooi dat je grootste probleem ja. nu wel is... hoe krijg ik een oppas voor de Olympische Winterspelen? <laughs> en wat ik ook mooi vind, is dat ze dus weer enthousiast werd... omdat er gewoon natuurijs lag. Ja. Dus moet eigenlijk is de conclusie, het moet weer een strenge winter worden. Nou ja, het schaats op natuurijs is geweldig. Ik heb er twee jaar geleden mee mogen rijden op de, in Giethoorn. Bij de Hollands-Vanetia, ja, ik vond het geweldig. En dit is, dit is echt gaaf, dat is schaatsen zoals het kan zijn. En uiteindelijk, als je die beweging meer hebt... en je bent lekker, gaat lekker vliegen over het ijs... en je merkt dat als je wat minder zwaar traintje... je minder pijn in je benen hebt, dat schaatsen dan nog leuker is... Wow, dan is het goed vol te houden hoor, op het ijs. Ja, dat snap ik, ja. Jo, uh, ze klinkt heel volwassen, dat is ze natuurlijk ja. ook. Uh, een tijdje gestopt, misschien wel op een andere manier naar het leven gaan kijken... en ja. dan stap je er weer in zonder dat je verwachting hebt. Ze zei letterlijk, ja, die, de wuster eet hard, maar ik was er niet bang voor. Nee. Misschien is dat haar geheim ook wel, gewoon blind erin. En maar goed, zien. goed, die meiden die rijden elke zaterdag een marathon met, uh, ik geloof, wat is 85 ronden. En er wordt echt wat doorgestiefeld, dus je weet echt wel wat afzien is. Dan is 12,5 rondjes natuurlijk maar een klein stukje. En ja, Je moet er zorgen dat je in het begin ietsje overhoudt en aan het eind vol gas geven. En dat is wel heel grappig om dat, om dat nu te zien. En ik, ik denk ook dat een aantal jongere meiden nu zitten te denken... van hoe kan het nou dat iemand die een dochtertje heeft en daarvoor zorgt en werkt... Hier, ons hier Vijf in huis weken huis. geleden weer eens gaan trainen. Nou, ze heeft de omheen wel genoeg gedaan. Ja. Anders zou hij de rest ook tekort doen. Ja, dat is waar. Ja. Goed, we gaan verder. Ook geen kunststof uh, vanavond. Want we gaan verder met het OKT. Een zinder ontslot. Want dat verwachten we toch allemaal. Met de 1500 meter mannen. Zo duidelijk. Na zeven uur. Sebastiaan zit daar in Heerenveen. En wij zitten hier met Jochem Hagen in de studio. En dan praat u helemaal bij. De Week van het AVRO Radiotheater.